zes uur NTO Radio 1. met Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van nieuws en Co. Het is een nachtmerrie voor veel politici. Een opkomst van minder dan 50 procent. En toch gebeurt het in veel gemeenten al jaren. En volgens reclameman Mark Oosterhout zijn campagnes om mensen over de steep te trekken van deze politieke partijen nogal amateuristisch. Meer nieuws over de verkiezingen in het NOS Journaal met Jan van der Putten. De VVD is de grootste partij geworden bij de scholierenverkiezingen. De partij haalde 19 van de stemmen van leerlingen... in het voortgezet onderwijs en het MBO. De lokale partijen en GroenLinks eindigden op een gedeelde tweede plek... met 17 van de stemmen. GroenLinks haalde vier jaar geleden nog maar 7 Aan de schoolverkiezingen deden ruim 28.000 jongeren mee. De Amerikaanse president Trump heeft president Poetin gebeld... om hem te feliciteren met zijn herverkiezing van zondag. Het telefoontje was onverwacht. Gisteren zei het Witte Huis nog dat er geen felicitatie-telefoontje was gepland. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Trump... dat hij Poetin waarschijnlijk over niet al te lange tijd zal ontmoeten. Ze zouden het dan volgens Trump kunnen hebben... over de wapenwetloop tussen de VS en Rusland... en over Oekraïne, Syrië en Noord-Korea. Berichtendienst Telegram moet de berichten en de encryptiesleutel doorspelen aan de Russische Veiligheidsdienst als hij daarom vraagt. Dat heeft een rechter in Rusland besloten, zegt tech Joost Schelvis. De Russen die hebben een wet aangenomen die het bedrijven verplicht... om mee te werken met het ontsleutelen van verkeer als het gaat om terrorisme. Dus wat ze eigenlijk willen is dat als er sprake is van een terroristisch... Uh, ja, als iemand er, daar, daarvan wordt verdacht als ze daar naar op zoek zijn... dat Telegram dan de encryptiesleutels, dus waarmee de berichten zijn beveiligd... overhandigt samen met de inhoud van het, uh, van het verkeer. Telegram is in beroep gegaan. De berichtendienst heeft wereldwijd ongeveer 180 miljoen gebruikers. Vanaf volgend jaar moeten bij verkiezingen alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Nu is het nog maar één op de vier. De nieuwe wet was al door de Eerste en Tweede Kamer, maar was nog niet in werking getreden. Het Duitse OM heeft een inval gedaan bij BMW. De doorzoeking heeft te maken met het dieselschandaal waarbij gesjoemeld werd met de uitstootwaarde van auto's. Zowel het hoofdkantoor van BMW in München als een kantoor in Oostenrijk wordt doorzocht. Op een militaire vliegbasis in Wales is een stuntvliegtuig neergestort. De twee piloten zouden zich met een schietstoel in veiligheid hebben gebracht. Het toestel was een Hawk van de Red Arrows. Een stuntteam van de Britse Royal Air Force dat over de hele wereld shows verzorgt. De Slovaakse president Kiska heeft de beoogde nieuwe regering van premier Pellegrini afgewezen. Pellegrini wil de regering met dezelfde drie partijen... als de zittende regering. Volgens president Kiska is dat niet de manier... om het vertrouwen van de bevolking in de regering te herstellen... zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Nou, de president zegt dat deze, dit kabinet dat hij voorgesteld heeft... nog veel te veel een verlengstuk is van die oude premier Fico. Hij zegt nu uh, de bevolking uh, neemt hier geen uh, genoegen mee. Die, zijn, nou, die gaan al weken de straat op. Uh, voor hen is het niet genoeg verandering. Dus kom maar met een, uh, een beter voorstel. Slowakije zit in een politieke crisis na de moord op een kritische journalist. Die deed onthullingen over Slovaakse machthebbers... en hun banden met de maffia. Voor de vierde keer in een week tijd heeft een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij... een hond naar de verkeerde bestemming gevlogen. Dit keer deed Delta Airlines er bijna een weekend over... om een pub van acht weken van de oostkust naar de westelijke staat Idaho te vliegen. De vliegmaatschappij benadrukt dat de pub genoeg eten en drinken kreeg... en dat hij af en toe uit zijn reismand kon. Het weer, eerst nog helder. Vanavond en vannacht van het Westen uit wat bewolking... en mogelijk gladheid door natte sneeuw. Morgen bewolking en zon, vooral middagskans op een buit... wordt ongeveer 7 graden en donderdag meer regen. En We gaan naar het verkeer met Helene de Geest. Helene. Ja, het is een hele drukke avond, Spits. Er is heel veel vertraging, vooral tussen Den Haag en Amsterdam. En verder staan de meeste files rond Utrecht en Amersfoort. Ik begin met de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Roelevarensveen. Daar rijdt het bijna stapvoet. De vertraging is meer dan anderhalf uur. Er zijn twee rijstroken dicht en die blijven waarschijnlijk tot half tien vanavond dicht, want ze moeten daar asbest opruimen. Je kunt omrijden via Wassenaar over de A44. Het is daar overigens ook wel behoorlijk druk. Op de A10, de Ring van Amsterdam, gebeurde een ongeluk op de ring zuid bij knooppunt Amstel. Daar zijn richting Den Haag drie rijstroken dicht en de vertraging vanaf Zeeburg is ook meer dan een uur. In Noord-Holland op de A22 Beverwijk Velsen tussen knooppunt Beverwijk en de aansluiting met de N208. Ongeveer een half uur vertraging door een aanrijding. Daar is ook een rijstrook dicht. Verder is de Vlakentunnel dicht en die ligt op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt de Poel is de vertraging ongeveer een half uur. Je kunt via de afrit Ierske. Omrijden. En in het zuiden op de A 67 Venlo eindhoven tussen Velde en de Afrit Helden ook ruim drie kwartier op onthoudt door een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. Hè? Hoe krijg ik deze CO-regeling voor de bouw nou weer dichtgetimmerd in de loonadministratie? Wordt je er gek van? Loonadministratie in de bouw doe je samen met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. SD Works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 in je werk ben jij continu aan het analyseren om de materie te doorgronden. En dat is belangrijk. Maar uh, wie zorgt ervoor dat we niet onnodig gaan compliceren? Met de Management Drives app krijg je inzicht in... en ontwikkel je je persoonlijke leiderschap. Ga naar watdrijftmij.nl Management Drives. Mastering Leadership. Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op... vierwinkel.nl. Ik ben Tom Kellerhuis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 de grootste en meest complete website voor opslag- en transportmiddelen. Kruisingaap.nl De nieuwe lul 2.0, nu in HP de Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. 100% veiligheid bestaat niet. Daar kun je heel hard over schreeuwen. Of je geeft onze veiligheidsdienst wat ze nodig hebben... om onze buurten veilig te houden. Gelukkig kun je kiezen. Kies VVD. Kies voor Doen. Naomi reist veel met het openbaar vervoer. Een toegankelijk en veilig stationsgebied met veel faciliteiten is voor haar belangrijk. Bij het creëren van oplossingen houden wij rekening met mensen als Naomi. Wij zijn ETI Osborne, managers en consultants met een missie. We maken de wereld graag wat mooier. Mooier voor u, mooier voor ons en mooier voor Naomi. Kijk wat wij voor Naomi betekenen op etiosborne.nl slash Naomi. NPO Radio 1. NOS NTR. Deze mevrouw kwam vier jaar geleden wel stemmen in Enschede. Om heel eerlijk te zijn, heb ik vanmiddag even iets van de kieswijzer gevolgd. En daar kwam een partij uit en daar ging mijn voorkeur al naar uit. En ja, toen was het 1 plus 1. Dus het was duidelijk. Maar zo duidelijk was het niet voor iedereen. Nog geen 43 van de stemgerechtigden kwam opdagen... bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Enschede. Nadia Mozaïd. Nieuws en co... Het waren de tweede gemeenteraadsverkiezingen op rij in Enschede... dat minder dan de helft van de kiezers kwam opdagen. En lokale journalisten proberen daar nu het tijd te keren... met een speciale campagne. Een verslag van mark Robbenvisser. Wij zijn in de nieuwsroom van uh, Tubantia en 1 Twente Enschede. Helemaal correct. Met de directeur van 1 Twente, ja. Flip van Willigen. Ja, uh, welkom. Jullie hebben een campagne bedacht. Wij hebben een campagne bedacht, uh, ik teken voor 80. Want de Enschede had vier jaar geleden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen... wel 42,5 opkomst. En toen wij zagen wat we de afgelopen jaren met de Nieuwsroom hebben bereikt... qua beweging en mensen die dus hebben meegedaan... de inwoners van Enschede aan allemaal belangrijke onderwerpen... dachten wij, dan moeten we ook iets mee gaan doen met de gemeenteraadsverkiezing. Eén van de dingen die hier in Enschede speelt... is iets dat met afval te maken heeft. Laten we even luisteren. Nou, zoals u ziet heb ik een klein achterthuisje. En eigenlijk wil ik daar niet nog een container bij met een blauwe deksel van mijn papier en een uh, oranje deksel van mijn plastic want ik wil ook nog wel lekker zitten buiten eigenlijk we zijn in de tuin van sylvia jansen en we gaan even kijken hoe sylvia het met het afval doet ja. Even kijken. Oh, die zit al behoorlijk vol. Ja, dat klopt. Die zet ik zo min mogelijk aan de straat... want de vervuiler betaalt bij Diftar. En het kost toch 7 euro als ik hem aan de straat zet. Diftar moet u even uitleggen voor de mensen die niet in Enschede wonen. Diftar is het gescheiden afval verzamelen. Is het een ding dat leeft in Enschede? Oh, het leeft verschrikkelijk. Het is een ding. Het is heel... Enschede staat op zijn kop door Diftar. Diftar is een ding? Diftar is absoluut een ding. De hele buitengebied ligt vol met uh, nou ja, bankstellen en grofvuil of zakken, oude bedden, noem maar wat. Ja, dat was de Sylvia Jansen... die dus uh, nogal wantrouwig is over dat diftar... zoals dat hier in Enschede heet. Uh, Jan de Vries weet misschien wel wat diftar betekent. Dat is een afkorting. Waarvan? Ik weet het gewoon niet. De, de afkorting zegt me niks, maar hoe de werking moet zijn. Of zoals de gemeente het voorstelt... Die ken ik wel. De huidige politieke partijen, de landelijke politieke partijen... hebben deze, dit punt dif daar ook niet meegenomen in hun um, programma. Waarschijnlijk omdat ze weten dat de Enschede'er zo boos daarover is... dat als ze denken, als we dit noemen, krijgen we misschien minder stemmen. Dus die, die hebben dat als een heet hangijzer zijn ze dat uitgeweken. Dit is nou typisch een onderwerp... Mm -hmm. Flip van Williger. Ja. Uh, dat leeft onder de burgers van Enschede. Mm -hmm. Ja, we hebben een oproep uh, geplaatst... of uh, mensen die uh, last hadden van zwerfvuil en, en, en rotzooi... of die uh, foto's wilden uh, uploaden bij ons. En uh, nou, dat in een paar dagen hadden wij honderden foto's... die uiteindelijk door allemaal mensen werden gepost. En dat is uh, uh, wel tekenend. Ja. En wat gebeurde er toen? Ja. Nou, we merkten dat er een aantal uh, uh, mensen... die uh, meer in de bestuurlijke schil zitten, politiek, gemeente... dat die uh, foto's begonnen te posten over kijken maar eens hoe schoon het hier in Enschede is. En dat ontkennen wij ook niet. Maar het gaat er juist om dat er wat gedaan wordt aan de mensen die dus ervaren... dat Enschede uh, op dit gebied dan af en toe even ja. een troep is. Ja, U zegt dat het, het stadhuis was not amused. Die vonden dat uh, niet allemaal even leuk. Nee, nee dat klopt. Ja. Flip van Willigen was dat in de newsroom in Enschede. Ik praat verder met burgemeester Koos Jansen van Zeist. Meneer Jansen, u bent voorzitter van de werkgroep Democratie en Bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De afgelopen jaren heeft u zich intensief bezig gehouden met de betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek. Wat vindt u van het initiatief in Enschede, van de lokale media? Ik vind het een geweldig initiatief. Ja, waarom? Kijk, uh, je moet lawaai maken om ergens leven in te krijgen. Ja. Dus lawaai hoort ook bij democratie. En soms is democratie een beetje oud. Maar je moet eigenlijk de dingen doen op de, in de lokale democratie... die het best bij je passen op lokaal niveau. En dan gaat het om maatwerk, om actie op maat. En als ik zo naar de uitzending luister, dan denk ik... daar doen ze precies op maat wat daar past ja. en wat daar nodig is. Ja, echt de, de lokale problematiek... En ja, de lokale problematiek. Dan krijg je burgerbetrokkenheid, inwonerbetrokkenheid. Dan kun je boodschap ook kwijt... aan de mensen die de vertegenwoordiger zijn in de gemeenteraad. En daar gaat het om. Zo simpel is het. Maar dus gaat, het maakt... gaat zoiets als dit ook echt helpen om meer uh, stemmers te krijgen? Want we hoorden net de, verkiezings, uh, de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede... vorige keer, dat was maar ja. 2,5%, 42,5 procent. Gaat zo'n zo initiatief ook helpen om meer stemmers te krijgen? Wat denkt u? Uh, nu zeker. Ik hoop het ook. Dus laten we zeggen, mijn wens klinkt door. Ja. Maar democratie doe je niet in de hand omdraaien. Ja. Dus als dit nu werkt, is dit misschien een inspirerend voorbeeld... om bij andere thema's het op eenzelfde manier te doen. Ja. Het uit te proberen, om lessen te leren. Om als politiek en inwoner te denken, hé, hey, verdraait. Het schuurde soms behoorlijk, maar het ging ergens over. Ja. En we hebben toch samen de weg gevonden door ontmoeting en gesprek om een manier te vinden om elkaar weer te verstaan. Ja. En, en, en die betrokkenheid, daar moet je het van hebben. Ja, en, en wat is volgens u de verklaring voor de lage opkomst... bij gemeenteraadsverkiezingen? Ik denk dat het te maken heeft met uh, iets te veel naar binnen gekeerd... De landelijke, op, op lokaal niveau. Ja, van de politiek. De landelijke politiek, ja, de, daarmee bedoel ik de lokale politiek. Mm -hmm. Dus ik denk dat ontmoeting en gesprek, mm -hmm. en niet het hele verhaal, maar pak gewoon thema's, maakt mm -hmm. er wat meer herkenbare onderwerpen van, die echt een zorg voor de mensen zijn... in de buurt of in de wijk, ja. dat dat een reden is. En daarnaast, ik denk ook wel een soort dominantie van, uh, van de landelijke politiek. Mm -hmm. Terwijl lokaal, als je kijkt naar de budgetten... en de invloed op het, op het dagelijks leven, de invloed op lokaal niveau... gewoon heel erg groot is. Dus het is wel belangrijk dat mensen... Ja, die betrokkenheid krijgen en behouden. Ja. En van hun stem en van hun geluid gebruik maken. Ja, dus de, de, de politiek is te veel naar binnen gekeerd. En het moet over de kleinere, lokalere onderwerpen gaan. En u ja. zocht in de werkgroep Democratie en Bestuur. naar een verbetering van de verbindingen. tussen de lokale politiek en de inwoners. Is het mogelijk om die relatie te verbeteren? Het, uh, het barst van de goede voorbeelden. Allemaal inspiratie. Het hele land vol. Of dus, het nu wat, wat een jongere... is het, Wat is het, de, het beste idee? Nou, dat is er niet. Dat hangt af van in welke gemeente je zit. Het is actie op maat. Dus ik vind het voorbeeld van DIFTAR, gedifferentieerd tarief, bepaald door het gewicht, dat, dat is een thema, dat raakt mensen. Dat kan elke week zwerfafval opleveren. Het kan ook elke week, als je duurzaam handelt, een laag tarief opleveren. Op, op maar ja, je moet je huis van natuurlijk niet bij de buren neerdonderen. Want dan betalen die jouw afval. Ja, ja. Dus het moet wel kloppen. En dat raakt je ja. elke week weer. Dus. En, en zo kan ik veel voorbeelden noemen. Ik zie op de zorg dat er soms de jeugdigen zelf... een stem hebben in de jeugdzorg. Ja. Nou, ik vind het geweldig. Ja. is Hogeveen. Genoeg, genoeg zijn... goede initiatieven dus, vol, volgens ja, u. Ja, en die moeten de kans krijgen. Democratie doe je niet in een handomdraai experimenteer er lekker op los. Ja. De, de, we hebben heel veel onderwerpen in het dagelijks leven... en trek er een aantal jaren vooruit om het beter te doen dan tot nu toe. Goed. Dan denk ik, dan ligt de wereld open op het vlak van democratie. Goed, dank u wel. Meneer Janssen. Graag gedaan. Wij gaan weer naar het verkeer met Helene Geest. Hoe gaat het met de files, alleen? Ja, de dagelijkse files die nemen wel af... maar op plaatsen waar bijzonderheden zijn uh, natuurlijk niet. En dat geldt zeker voor de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Want daar is de vertraging tussen Leidsendam en roeleva nog meer dan een uur. Want daar zijn voorlopig nog twee rijstroken dicht. Waarschijnlijk tot een uur of half tien... omdat ze daar asbest aan het opruimen zijn. Dus het verkeer tussen Den Haag en Amsterdam staat nog muurvast. Ook op alle omliggende wegen. En in het zuiden ook nog heel veel vertraging op de A67... van Venlo naar Eindhoven. Tussen Velden en de Frits ook meer dan een uur oponthoudt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Nieuws en goal brengt je verder. Ook als je stilstaat. Aan de vooravond van de verkiezingen praten we met Mark Oosterhout, directeur van het reclamebureau NS5. en schrijver van een boek over de merkstrategie van Nederlandse politieke partijen. Met hem kijken we naar de verkiezingscampagnes van de verschillende lokale partijen. Mark, goedenavond. Hallo. Ja, wat valt jou het meest op bij de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen? Dat het best rommelig is en uh, toch een tikkeltje En Het ja? gaat echt alle kanten op. Rommelig? Nou, ver, leg uit, leg uit. Nou, als je gewoon een gemiddeld bord ziet met verkiezingsposter op, dan, uh, dan is het wel best wel een, uh, ja, een rommeltje van allerlei soorten dingen. Maar ook hele algemene boodschappen waar je eigenlijk relatief weinig mee kan. Vaak yeah. ook slecht vormgegeven, is toch ook belangrijk in communicatie. Het is slecht vormgegeven, het is rommelig. Ja, er staat vaak heel veel op een poster bijvoorbeeld. En ook social media. zie je. Heb, heb je een voorbeeld om, van, van die posters? Want... Nou, meeste is verhaal heb ik voor de GSD66. Daar staat op goed onderwijs, goed werk en goed klimaat of iets En dan D66 krijgt het voor elkaar. En ik denk ik, ja, daar willen we natuurlijk allemaal wel. Ja. Goed klimaat en ja. goed werk, maar ja. wat is dat precies? En wat doet D66 daar dan precies in? Ja. En ik vind dat voor elkaar krijgen wel zo pragmatisch... voor een partij die eigenlijk een prachtig gedachtgoed heeft... wat gaat over autonomie en individuele vrijheid. En dan ga je zeggen, D66 krijgt het voor elkaar. Ja, ja dat is gewoon geen positionering, zeg maar. Nee, dat is geen goede merkpositionering. Nee, dat vind ik niet, nee. En heb je, heb je ook nog een voorbeeld van een andere poster... van een andere politiek? partij waarvan je zegt, nou dat is echt heel rommelig. Nou, dat zie je vooral bij lokale partijen. Dus die, die, ja, die die beelden de meest gekke dingen af, zeg maar. Zoals? Ja. ja. Ja, stukjes uit de stad bijvoorbeeld, met rare uitspraken erbij. Maar het is bijna niet, ja, is bijna niet te duiden wat ik dan <laughs> precies zie. Zo moet je het zien. Zo, en ik, onduidelijk oh, zo het. Al respect voor. Kijk, het, het punt is natuurlijk dat ze geen geld hebben, politieke partijen. En ze ja. hebben natuurlijk heel weinig vakmanschap. Kijk, en communicatie is natuurlijk toch een vak. Dus, maar ik zou toch om te beginnen zeggen... schakel in ieder geval dan een partij niet in ieder geval op een manier ordelijk kan verbeelden en ja. ook kan verwoorden. Ja. Want daar valt nog wel wat winst te boeken. Ja. Um, en wat valt jou nog meer op, los, los van die posters? Nou, wat mij opvalt is dat uh, de meeste partijen het heel moeilijk vinden... om hun kernbeloften, zoals wij dat noemen... dus mm -hmm. echt wat heb je nou feitelijk aan de kiezer te bieden... goed aan de woorden weten te brengen. Mm -hmm. En wij weten allemaal, als je in merkeland werkt... en dat doe ik, ik adviseer de hele dag uh, merken op het gebied van communicatie... dan is het altijd, aller, allerbelangrijkste is dat je een kernboodschap hebt... een belofte hebt aan, aan de kiezer ja. in dit geval... En dat mist eigenlijk voorkomen. Dus er worden alleen maar stukjes beleid gecommuniceerd. Meestal zien we alleen maar een hoofd van de lijsttrekker. Dat zijn vaak onbekende mensen. Zij denken denk ik dat dat belangrijk is. Omdat mm -hmm. ik dan weet hoe de VVD eruit ziet. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo belangrijk. Het gaat er toch om wat ze voor jou betekenen. Dus... Wij zeggen altijd het gaat om de ontvanger en niet om de zender. Maar bij de politiek lijkt het al precies het omgekeerde. Ja, dus de, de kernboodschap die ontbreekt. Ja. En het werkt dus niet, dat vind ik wel interessant... je zegt het werkt dus niet om met een, uh, een, een foto van een lijsttrekker nee. te werken. Maar als het, nou gemeente, als het nou lokale partijen zijn die ook landelijk meedoen... is het dan ook niet relevant om dan die... Uh, landelijke gezichten te gebruiken op zo'n poster. Nee, het is vaak niet zo relevant. Ah, landelijke gezichten kennen we heel goed. Ja. Als ik Lodewijk Asje ziet of Alexander Pechtold... dan is dat niks nieuws. Kijk, het gaat toch wat de partij van jou doet. En ik denk, zeker lokaal... willen mensen dat ook heel graag weten... En dat is belangrijk dat het de PvdA het op een andere manier doet dan bijvoorbeeld de SP of D66. Nou, dat moet je weten te raken. Maar alleen maar zeggen, een afbeelding van iemand die in de gemeenteraad uh, voor de VVD kan mm -hmm. zitten, stem mm -hmm. op mij, mm -hmm. dat is meestal niet de hele overtuigende boodschap. En ja, toch zijn er ook verhalen dat partijen juist Facebook gebruiken om specifieke target groups te benaderen. Net als Trump, uh, zo, hoe hij dat deed. Ja. Stelt dat dan niks voor? Nou, dat stelt wel iets voor. Kijk, het is heel goed als we social media inzetten. En de meeste communicatie gaat tegenwoordig via digitale media en social media. Alleen ook daar, kijk, het is toch ook, ook daar eigenlijk hetzelfde laak aan pakken. Dus de kwaliteit van de uiting is daar niet beter. Ja. Daar komt ook bij dat er gedacht wordt dat je target. Maar Facebook is natuurlijk ook gewoon een massamedium waar het over hele grote groepen gaat. Dus het is best wel lastig om daar je boodschap ook over de binnen te krijgen. En je concurreert natuurlijk met. Ja, privéboodschappen, andere adverteerders. Dan moet je toch opvallen aandacht trekken. Maar dat moet ook inhoudelijk relevant zijn. En ja. Dat wordt vaak vergeten. Er wordt ook een beetje grappig over gedaan. Ja. Kunnen we het laatste filmpje van de VVD gezien over Zwarte Piet? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Nou, dat is ook zo'n filmpje dat ik denk, ja, wat is dit in godsnaam? Kijk, ja. en dat valt dan misschien wel op. Het is misschien een beetje ja, Misschien moet je even uitleggen wat voor filmpje dat was. Nou, het gaat over Zwarte Piet. Ja. Ik, zeggen. <laughs> ik zag ook een ander filmpje van de VVD... Die, die wel is blijven hangen, dus ik weet niet of dat dan doel bereikt is. Waarin uh, de lijsttrekker in Rotterdam... Uit, in het einde van zijn filmpje met een ontbloot onblo bovenlijf... Ja. op een paard wegloopt. Ja. Daar, ik dacht ook, daar zit een bureau achter. Dat kan niet. Mm, nou, dan weet je niet of daar een bureau achter zit. Maar ik begrijp dat helemaal niet... Dat heeft toch ook helemaal, ik vind dat gewoon aandacht trekken. Ja. om niks. Maar kijk, dat werkt dus niet, zeg jij. Gewoon aandacht nou kijk, wij trekken. Wij zeggen altijd, het is heel belangrijk om relevant te zijn. En, ja. en kijk, je moet geen loopje nemen met de kiezer of de mm -hmm. ontvanger. En dat wordt dan wel gedaan. En dat wordt dan onder het kopje gedaan. En we moeten opvallen. Ja. Ja. Maar wij zeggen altijd, het is relevant opvallen. Dus je moet wel opvallen. Ja. Dus, en dus komen we weer zijn. terug op die boodschap. Ja, die boodschap en als we wel. even kijken naar een paar um, uh, uitspraken. GroenLinks zegt, verandering begint hier. Ja. De VVD wil dat je kiest voor doen. Ja. D66 zegt, wij krijgen het voor elkaar en de PvdA wil samen vooruit. Wat opvalt is dat al die partijen zich richten op het doen. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik ook niet zo goed. Kijk, uh, ik vind D66 en het VVD heel erg op elkaar lijken. Dat is heel pragmatisch. Hè? Wij doen mm -hmm. het gewoon, wij regelen het qua boodschap. Te ja. Terwijl beide eigenlijk voor een liberaal gedachtegoed staan. Dus ik denk dat vrijheid en autonomie toch... Begrippen zijn die daar eigenlijk thuis horen. Uh -huh. Als ik kijk naar uh, de SP die heeft voor elkaar. Nou, dat raakt dan denk ik wel de essentie van waar ze voor staan. Maar dat heeft wel is wel heel algemeen uh, gezegd. Dus ik. Ik zie daar toch wel ook wel een verbetering. En welke zijn nog meer? Uh, GroenLinks. Oh, ja, GroenLinks. Ja, dat vind begint ik heel hier. mooi. Verandering begint hier. Dat ziet er wel heel goed vormgegeven uit. moet ja. ik zeggen. Daar heeft GroenLinks wel. Uh, nou, ik denk dat GroenLinks dat een van de beste doet. Okay. Alleen, verandering begint hier. Vind ik zelf een beetje gek als je een Tweede Kamerverkiezingen hebt gehad en de ja. kans had om het te veranderen, <laughs> dan niet verandert. En dan volgens heeft verandering begint. Hier. Dan vind ik dat toch een gekke boodschap op dit ja. moment. Dan zou ik toch kiezen voor een wat meer inhoudelijke boodschap die bijvoorbeeld gaan over de duurzame samenleving waar zij voor staan. Ja. En uh, zou je deze leuze die ik net opnoemde... Zou, heeft dat ook iets populistisch ergens of is dat een brug te ver? Nou, ik vind ze, niet zo heel, ik vind ze eerder pragmatisch en een beetje actiematig... maar ik vind ze niet heel populistisch. Nee. nee. En waar, waar gaat het uh, dan toch om in de strijd om de stem van de kiezer? Waar zouden ze zich op moeten focussen? Op hun kernboodschap. En uh, dat blijf ik maar zeggen. Maar, maar elke... Zijn dan al die politieke partijen in de war? Weten Zijn ze vergeten wat hun eigen kernboodschap is? Nou, ze laten zijn? zich volgens mij heel erg leiden door de waan van de dag. En, de, en door elkaar. Ik heb ook heel veel politie gesproken. Ik heb boeken geschreven over politiek. En heb ik ook daarover politie gesproken. Wat je gewoon merkt dat ze heel erg op elkaar reageren. Ja. Dus als, als de een dit zegt, dan zegt de ander dat. Maar ze vergeten dan de ontvanger. En bijvoorbeeld de PVV vindt het ontzettend leuk om de Partij van de Arbeid uit te dagen. Ja. En voordat je het weet, ben je als Partij van de Arbeid steeds aan het reageren op wat de PVV zegt, dat wil de PVV ook graag. Dus mijn advies is dat je praat niet over de concurrenten. Mm -hmm. Maar praat over wat je wil bereiken voor de ontvanger. En als je dat consistent doet, herhaling, herhaling, herhaling, dan zie je dat dat werkt. Ja, wat heb je een voorbeeld van een, een, een, een, een goede campagne? Of een goed voorbeeld, goede poster, goede nou, Ik vond GroenLinks goed, goed vormgegeven, maar ik twijfel een beetje over de boodschap. Uh, ik heb hier en daar wel een goede partij van de Arbeid poster gezien hangen. Inderdaad. Mm -hmm. waar die, die het over zekerheid hebben. Mm -hmm. En ik denk dat de bestaanszekerheid. Ik denk dat dat een goede boodschap is. Dat zie ik nog wel veel te weinig. Als mm -hmm. ik door Nederland rij, is het zo dat de poster in Culemborg er heel anders uitziet dan in Amsterdam. <laughs> ik maak wel eens een vergelijking met als het station Amsterdam... er heel anders uitziet dan station Culenborg, Vinden we dat gek. Want het is toch allemaal van de NS. Maar bij de partijen vinden ze dat echt heel normaal. En dat ja. zou ik, daar zou verbetering in zitten. Maar daar zie ik af en toe wel een goede boodschap tussen zitten. Okay. Dus ze zijn er wel, maar ze zijn sporadisch te vinden. Goed. En een film, als ik daar nog iets over mag zeggen, ja? is het ook al niet beter. Want ik zag een filmpje van D66, dan zie ik Alexander Pechtold en Pierre Dijkstra volgens mij. Maar dan gaat er weer gewoon een stukje verkiezingsprogramma wordt voorgedragen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet interessant om naar te luisteren. Oké, okay, een hoop tips. Misschien hebben ze ja. geluisterd. Ja. Dankjewel, Mark Oosterhout. Ja, en dit was Nieuws en Co. Met daarin, een probleemwijk in Zaandam mag overlastgevers weren. Succes voor een gezond bedrijf is het werkplezier. En het verhoor van Sarkozy is nog bezig, maar. Zijn rechterhand van destijds heeft gezegd dat er geen Libische cent is langsgekomen. Les sont là. Hij krijgt het wel steeds moeilijker. A payé Sarkozy. Financieringsschandalen, dat, dat gaat al heel ver terug in de tijd. In Nederland Nederlands wordt het ook wel werkelijk deskundige genoemd. Als je als doelstelling hebt om de financieel gezond bedrijf te hebben. Ja, investering, werkgeluk. Ik noem het ghetto. En dat is zacht uitgedrukt. Op het moment dat wij inderdaad mensen met een crimineel verleden... Uh, dat we die kunnen weren. Dat dat bijdraagt uiteindelijk aan de leefbaarheid in de wijk. Nee, uh, dat, ik vind het gewoon een typisch uh, Nederlandse oplossing... dat uh, dit gaat werken. Het is veel verslechterd. Het langarm van Erdogan is de echte de gemeenteraad hier. En die bepaalt wat in deze wijk gebeurt. Ja, fijn dat u luistert naar Nieuws Co. Straks, dit is de dag met Thijs van den Brink. NPO Radio 1. Het NOS journaal. Het Duitse OM heeft een inval gedaan bij BMW. De doorzoeking heeft te maken met het dieselschandaal, waarbij gesjoemeld werd met de uitstootwaarden van auto's. Zowel het hoofdkantoor in München als een kantoor in Oostenrijk worden doorzocht. President Trump heeft Vladimir Poetin gefeliciteerd... met zijn overwinning bij de Russische presidentsverkiezingen. In het telefoongesprek zouden de twee ook hebben gesproken... over een mogelijke ontmoeting. Trump wil het dan gaan hebben over onder meer de situatie... in Oekraïne, Syrië en Noord-Korea.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 Voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. Vanavond is het eerst helder en droog. Later komt er vanuit het westen bewolking aan en dan kan er ook wat regen of wat natte sneeuw gaan vallen. Daarbij is er dan kans op gladheid. Dat speelt zich vooral af na middernacht. Minimumtemperatuur komt uit op plus 1 in het westen van het land, tot plaatselijk min 5 in het oosten van het land en in het oosten kan lokaal ook wat mist ontstaan. Morgen hebben we dan in de vroege ochtend plaatselijk gladheid, maar overdag in het oosten wolkenvelden plaatselijk een beetje regen later ook wat zon, en in het westen is het droog... en daar komen sowieso opklaringen voor. Maximumtemperatuur komt uit op een graad of 7. De wind is westelijk, zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En na morgen is het geregeld bewolkt, met ook wat regen, vooral donderdag... maar tussendoor ook zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar een graad of 10. In het weekend wordt het zo'n 11 of 12 graden. S'nachts dichtbij of rond het vriespunt. En dan nu de verkeersinformatie met Helene Geest. We hebben een erg drukke spits achter de rug. Of eigenlijk nog niet helemaal achter de rug. Want er staan nog steeds een paar hele lange files. En daar zijn we voorlopig ook nog niet vanaf. Met name op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam is de vertraging nog enorm. Ruim anderhalf uur tussen Leidsendam en Roelevarensveen. Bij Roelevarensveen zijn voorlopig twee rijstroken dicht... omdat ze daar asbest aan het verwijderen zijn. Je kunt omrijden via Wassenaar over de A44... maar ook op die route moet je rekening houden met file. Bij Amsterdam, op de ring van Amsterdam, de A10... ook nog een lange file tussen Zeeburg en Knappend Amstel... die een uur vertraging oplevert richting Den Haag. Er zijn daar drie rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen... ook ruim een half uur vertraging door een aanrijding. De A16 Breda-Rotterdam die staat vast tussen Zwijndrecht en Knappend plein over zo'n 6 kilometer... Er staat daar een vrachtwagen met pech, waardoor de linkerrijstrook dicht is. In Noord-Holland een lange file nog op de A22 beverwijk Velsen voor de aansluiting met de N208. Daar moet je ook rekening houden met een half uur tijdverlies. En in het zuiden staat het verkeer op de A67 van Venlo naar Eindhoven, drie kwartier in de file tussen Velden en de Afrit-Helden. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Goedenavond, fijn dat u luistert. naar. Nou, dit is de dag morgen. Stemmen we niet alleen voor de gemeenteraadsverkiezingen... maar mogen we ons ook voor de allerlaatste keer... in een raadgevend referendum ergens over uitlaten. Op de agenda staat de WIF, de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Verantwoordelijk minister Ollengren is overtuigd van het nut van de wet... en is daarom deze week de boer opgegaan met die boodschap. En dat deed ze niet alleen de bazen van de IVD en de MIVD, die zijn zelf naar mensen toe gegaan... op tv geweest om uit te leggen wat voor werk ze eigenlijk doen. Mm -hmm. Nou, en het kabinet, uh, uh, mijn collega Ank Bijleveld, Mark Rutte en ik... hebben ook zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht... waarom wij denken dat deze wet echt nodig is. Maar weet u al wat u gaat stemmen? Een kleine peiling op onze redactie wees uit... dat veel mensen nog aan het twijfelen zijn. Voor hen en vooral voor u, daarom zometeen een gesprek... met twee voor- en twee tegenstanders. Dit is de dag waarop minister Schouten heeft aangekondigd 7 miljoen euro vrij te willen maken om voedselverspilling tegen te gaan. Voor 2030 moeten we de helft minder eten verspillen. Onze commentator Jan-Willem Wit staat nog in de file. U hoort het misschien net al even op de zender, maar hij is er bijna. Hij gaat zometeen betogen waarom Carola Schouten nog veel verder moet gaan. Welke bevoegdheden geven we aan onze veiligheidsdiensten? Op die vraag geeft u morgen een antwoord als u voor of tegen de WIF stemt bij het referendum. Maar voor welk probleem is die nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten eigenlijk een oplossing? En wat betekent het voor onze privacy? We gaan het erover hebben met Pim Takkenberg. Hij is directeur cybersecurity van Northwave. Ton Sietsma, hij is beleidsadviseur van Bits of Freedom. Lotte Schipper is voorzitter van het CDJA. En GroenLinks Tweede Kamerlid Catalijne Buitenweg is hier ook. Goedenavond, hartelijk welkom. Allemaal leuk dat jullie er zijn om de komende... 20 minuten met ons te praten over die uh, wet. Meneer Takkenberg, waar moet u beginnen? Waar stemmen we morgen precies over? Nou, We stemmen morgen over een nieuwe wet... op inlichting en veiligheidsdiensten. De vorige is uit 2002, die is al 15 jaar oud... en die is nodig aan herziening toe. En wat is het belangrijkste verschil met de vorige? Om maar even simpel te beginnen. Ja. Nou, Een aantal dingen zijn in deze wet veel specifieker geregeld... dan in de oude wet. Bijvoorbeeld een hekbevoegdheid. Uh, maar wat eigenlijk de meeste aandacht schept... is zeg maar de mogelijkheid om uh, zeg maar interceptie te plegen op de kabel... wat er nu toe nog niet wettelijk was geregeld. En interceptie is dan dat... de uh, AIVD-data uh, kan aftappen van die kabel... zodat ze kunnen kijken wat wij tegen elkaar zeggen. Ja, en dan gaat het wel zeg maar, om ongerichte interceptie. Dus niet zozeer zeg maar, op een huisadres bij iemand die toch al in het vizier was bij de AIVD. Maar dat maar kon al? Ja, dat kon al. Die wettelijke behoefte die was er al. Het ja. gaat echt om op knooppunten naar grote informatiestromen kijken... om daar hele specifieke kenmerken uit te filteren. Oké. Okay. Mevrouw Buitenweg, wat is volgens u het belangrijkste... wat een gewone burger van deze wet uh, kan gaan merken? Ik denk dat uh, nou het grootste probleem is dat een, een deel van zijn gegevens afgepakt wordt of en opgeslagen wordt door de IVD. Ik denk dat Althans, heel veel dat mensen. Dat kan gebeuren, hè? Dat denk ik. kan gebeuren. Ja. Ik denk dat heel veel mensen daar uh, niet zoveel van merken. Maar waar, uh, wat wel een groot probleem is, is dat bijvoorbeeld al die data ook overgedragen kan worden aan buitenlandse diensten. Nou ja, en als je dan net een mensenrechtenactivist bent die. Uh, contact heeft met iemand in Nederland... en jouw gegevens komen daarbij in de verkeerde handen... dan zal die daar heel zeker wel iets van merken. Oké, okay, het is misschien goed om te zeggen... dat mensen mogen vragen stellen via Twitter. Hashtag DDD. Er is al een vraag hierover binnengekomen. Die stel ik dan meteen maar even. Arnoud Wolvaart die vraagt... welke informatie verkregen via de WIF... mag gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten? Wie van jullie moet ik daarvoor het, antwoord, het woord geven? Ja, zeg maar. Ja. Ja, meneer Takkenberg? Ja, maar nou, ik wil het wel even proberen. Uh, dat is volgens mij niet heel specifiek geregeld. Dat zou in theorie alle informatie ja. zijn... die die inlichting en veiligheidsdienst heeft. Uh, wat wel echt zo is, is dat per situatie echt expliciet wordt gekeken... of die informatie ook relevant is om te delen. En dat, uh, daar zijn diensten uitermate terughoudend in. Ja, mevrouw Buitenweg? Ja, Het is wel zo dat het ongeëvalueerde data is. Dus ongelezen data. Dus het is een beetje toch als een soort zwarte doos... die je overdraagt aan de buitenlandse dienst. Maar nou, is kan, het, wel kan het dan zo zijn dat de Turkse geheime dienst... aan onze AIVD vraagt... mag ik informatie over Katelijnen Buitenweg of Thijs van de Brink? Nou, het ligt wel nee. ietsje genuanceerder. De, ja. zeg maar, de ongeëvalueerde informatie... dat is ook informatie gedeeld zou kunnen worden... maar het is in uitzonderlijke gevallen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een harde schijf... die er wordt gekopieerd nadat er net een aanslag is gepleegd. En dat er gewoon heel veel druk is... om zo snel mogelijk met zoveel mogelijk resources te kijken of er nog meer sporen zijn. Ja. Nou, Zo'n harde schijf zou je dan vrij snel kunnen delen... met bevriende diensten. Maar, ja. dit is wel maar nou, het is wel precies het... En dat zie je bij heel veel uh, situaties dat uh, voorstanders zeggen: Ja, dit is niet de bedoeling of het is niet waarschijnlijk. En dat is ook zo. Uh, ik denk dat het uh, in heel veel gevallen wel goed zal gaan. Maar het probleem is juist dat wanneer het gaat over de bevoegdheden van onze uh, veiligheidsdiensten, dan een grote bevoegdheid uh, is. En die kunnen een nee. flinke inbreuk plegen op de burgerrechten. Dan is het hier van het grootste belang, juist ook voor het vertrouwen wat we moeten hebben in die diensten, uh, dat de zaken goed geregeld zijn. Nee, dus als mijn voornaamste bezwaar is dat de wet heel slordig in elkaar zit en dus op een aantal cruciale punten gerepareerd moet worden. Dus ik zeg helemaal niet dat we terug moeten naar, de, naar, naar af naar 2002, want nee, de wet moest gemoderniseerd, ja, maar ja. er zitten echt een aantal uh, uh, punten in waarvan zelfs de voorstanders zeggen, eigenlijk is dit niet oké, okay, dan zeg ik, laten we dan morgen nee stellen, stemmen en dan de wet gaan repareren, juist Precies. voor die specifieke punten. U wilt die wet niet weg hebben, u wilt een verbeterde versie van de wet Absoluut, hebben. Ja. Ja. Ja, Jan-Mille Wits, goedenavond. hartelijk welkom, de Vies waren heftig vanavond. Fijn ja. dat ja. je ja. er bent. Oh. Meneer Sisma, de wet wordt nogal eens samengevat als meer bevoegdheden voor de veiligheidsdiensten... en meer toezicht. Is dat wat u betreft een goede samenvatting? Uh, ja, dat klopt wel. En uh, nou ja, Eigenlijk waren wij al uh, um, sowieso voor, voor het verbeterde toezicht. Dus ook als er geen nieuwe bevoegdheden zouden komen... Dan was deze wet toch nodig, omdat de toezicht gewoon veel beter moest worden dan in de oude wet. Maar ik wil nog wel even iets zeggen over die, uh, over die harde schijf waar we het net over hadden. Ja? Want dat is natuurlijk een heel, heel makkelijk voorbeeld. En dat is ook een heel prettig voorbeeld. En iedereen is het daar natuurlijk mee eens. Hè, want zo'n harde schijf die wil je natuurlijk delen. Want er is net iets maar, ergens gebeurd, dus nou dan wil je alle informatie hebben. Dus natuurlijk geef je die harde schijf. Als, als je kijkt naar de wet en als je kijkt naar hoe die uh, onbekeken gegevens gedeeld mogen worden. dan wordt er ook juist gekeken, en er staat ook expliciet in de wet. dat gegevens die met die hele grote tab worden binnengehaald ook ongezien doorgegeven mogen worden. Oké, okay, dus in het knoppunt wordt dan ook heel veel uh, ja. data verzameld. En die gaan ook in één keer naar Turkije. Nou ja, dat dus is een voorbeeld. De, er is eerst wat worden weggefilterd, maar daarna zal wel een groot deel naar buitenland kunnen gaan. Of dat naar Turkije is, dat kan ik me, kan ik me niet voorstellen. Maar dan zullen ze net iets nou, beter nadenken. Wel een... ja. Want... ja, Lotte Schipper wil ook iets zeggen. Die ja, zit in, nou... de, in de studio in Amsterdam. Goedenavond Klopt. fijn dat je er bent. Vanuit Amsterdam even tussen de campagne door. Kom ik hier. Nee, kijk. Wat ik eigenlijk wel even wil aanstippen over dat uitruilen van informatie. Kijk, ook in de WIF staat ingebed dat dat alleen gebeurt met overheden die een democratisch toetsingssysteem kennen. Oh, er wordt hier al driftig neergeschud. Waar de mensenrechten worden gerespecteerd. Waar het systeem professioneel en betrouwbaar is. En waar ook de gegevens goed beschermd worden. En dat staat ingebed in de WIF. Dus alleen met landen die daaraan voldoen, gaan wij onze gegevens uitruilen. We blijven maar ja. schudden hier, mevrouw Schipper. <laughs> nou, kijk, je hebt, maar dit je, maar. je hebt gelijk waar het gaat om de samenwerkingsrelatie. En dat gaat om artikel 88-89 van de Wet op de Inlichting en Veiligheid. U zit er echt he heel diep in, hè, in ja, deze wet. Ja. Maar er is een ander ja. artikel, en dat gaat voor uh, de uitwisseling als er geen samenwerkingsverband is. En, daar, en dat is eigenlijk waar we het nu over hebben. Uh, en dan kijk je dus niet naar die criteria waar je het net over hebt. Dus het is wel degelijk mogelijk om dat gewoon door te geven... zonder dat je moet kijken naar of zo'n land nou zich aan de mensenrechten houdt of niet. Ja. Dat mag natuurlijk wel alleen als het echt dringend is, ja. maar het mag wel degelijk. Oké, okay. Mevrouw Schipper, ik had eigenlijk een andere vraag voor ja. u. Want de meeste jongeren die, die gaan uh, tegen de WIF stemmen... omdat ze toch bezorgd zijn over hun privacy. U gaat juist voorstemmen, hè? Ja, en vooral omdat ik meer bezorgd ben over mijn veiligheid. En deze wet gaat ons meer veiligheid en meer toezicht uh, brengen. Mijn stad Amsterdam kent de hoogste terreurdreiging. Ik kom uit de generatie waar we 9-11 uh, hebben meegemaakt. Yeah. Uh, wij zijn opgegroeid met uh, die hogere dreiging. En ik denk dat het als politicus, als... Um uh, nou ja, als, als volksvertegenwoordiger heel belangrijk is dat we uh, de veiligheid van onze burgers, van onze mensen beschermen. Ja, die is belangrijk voor beter de met deze ja. wet. Deze wet is geschreven toen in het jaar dat ik geboren ben. In 2002 is die voor het laatst herzien. Dan nou gaan we allemaal rekenen. Hoe oud u dan bent? <laughs> nou, wat, succes. Wat uh, ik er, ja. Mevrouw Buitenweg. Nou, wat ik er lastig aan vind, is bij de behandeling van deze wet hebben heel veel mensen zich kritisch uitgelaten over een aantal onderdelen van de wet. En dan gaat het over de Raad van State, de, de, de Raad voor de, Rechts, eh, voor de Rechtspraak. Dus heel veel, eh, heel veel organisaties, ook van journalisten, Amnesty International... zelfs de toetsingscommissie van de AIVD zelf... heeft zich heel kritisch uitgelaten daarover. En daar is verder niets mee gedaan. En nee. dat vind ik ook echt wel problematisch. Want ik denk dat het van het grootste belang is... dat we ook echt kunnen vertrouwen op de veiligheidsdiensten. En daarvoor moet die wet super zorgvuldig in elkaar ja, zijn. En okay. ik hoor dan toch ook bij het CD, CDA of CDJA, van ja, ik vind de veiligheid heel erg van belang... en daarom moet deze wet doorgaan. En wat ik niet begrijp is, waarom zou je niet wat... Aannemen van ook de grote, hele brede kritiek. En denk op een aantal punten kan het worden gewijzigd. Het is niet zo dat er maar één weg is. Je kan ook denken: laten we ervan leren en niet arrogant gewoon doorgaan. Maar ja. misschien deze okay. kritiek aan boord nemen. Komen we zo meteen nog wel even op door te praten. Ja, Willem, weet beetje wel, wat je gaat stemmen morgen als het gaat om de, om de WIF? Ik ga tegenstemmen. Jij bent tegen. Ja? Weet je al. Dus je hebt eigenlijk geen vragen meer aan deze mensen. Nou ja, ik sta er open in. Ik sta er open in, uh, ik er de, open de, in maar ik ga <laughs> tegenstemmen. Ik, ik sta er okay. open in, dus ik laat me graag overtuigen. Goed, maar, we uh, gaan uh, een aantal stellingen langslopen de komende 12, 13 minuten. De eerste stelling is: Nederland wordt veiliger. Wie is het eens met die stelling? Ja, eens. absoluut. Meneer Takkenberg, de een, Schipper eens. Nou, voor een, deel, uh, voor een deel zal dat goed zijn vanwege die moderne technieken, maar er komen ook een aantal onveiligheden weer ja, bij. Maar meneer dus maar dus u zei het ook deel? eens? Ik denk niet dat je kan, kan garanderen dat het per se meer veiliger wordt. Ik denk wel dat er meer controle kan komen, maar meer controle zorgt niet voor meer veiligheid. Hè? De IVD zegt zelf ook. Het kan prima zijn dat er nog een aanslag plaatsvindt. Ja. Dus het is helemaal niet zeker hoeveel meer procent veiligheid we door deze wet gaan krijgen. Nee, Mijn voorstanders die van de nieuwe wet die hameren erop dat onze veiligheid op het spel staat als de Wift er niet komt. Zo ook Christian Nieuw-Leider, Segers onlangs in de Tweede Kamer. Als er, en ik zeg het toch in alle ernst. er een grote aanslag plaatsvindt en de inlichtingendiensten zeggen wij hadden die bevoegdheid moeten hebben en we hebben daardoor niet kunnen voorkomen, dan heeft de heer Wilders heel veel uitleg. Nou, kan je dit zo zeggen, meneer Sisma? Nee, natuurlijk kan je dat zo niet zeggen. Oh, waarom niet? Nou ja, ik vind het nogal onbetamelijk. Ja, hoezo? Nee, ik ga nou, ja, nu naar buitenweg. Nee, ja. Ik vraag me dan af, wat, zeg, wat, wat zegt de heer Segers dan als er wel een, een, een aanslag is gepleegd? Kijk, wij Ondanks het, de nieuwe wet Ja, u? Wij vinden het allemaal van belang om, om ons echt in te zetten voor de veiligheid van Nederland. En daarom ja, heeft GroenLinks bijvoorbeeld ook, die steunt het ook, dat er een, een voldoende capaciteit is voor de AIVD. Ik bedoel, de VVD die heeft vorige keer nog gezegd dat er enorm bezuinigd moest worden okay. op de uh, inlichting- en veiligheidsdiensten. Terwijl heel vaak gaat het erom dat juist de juiste informatie gedeeld wordt. Niet om een enorme hooiberg aan data te verzamelen, maar juist te zorgen dat de data die er is, dat die goed gecombineerd wordt. Dus om maar te doen alsof er één manier is, dat vind ik wel nee, uh, een beetje ja. al te makkelijk. Maar het gaat ons allemaal aan, die veiligheid. Okay. Uh, maar u zegt wel, met z'n allen eigenlijk, als goed luisteren. Uh, uh, in grozen wordt het er veiliger van in Nederland. Nou ja, zeker. Ik, ik vind deze opmerking trouwens van, van net wel uh, vrij stuitend ook wel, hoor, om dat zomaar aan personen toe te rekenen. Ik denk dat je... het zo uh, sorry, Van wordt, wie? Van wie? Welke opmerking? Nou, die, net, die we net hoorden, van zeg maar. Ja. Kijk, wat ik wel vind, is dat je um, volgens mij het inhoudelijke debat moet voeren. Er zijn voldoende inhoudelijke argumenten te bedenken waarom je dit zou moeten willen, maar om dan een aanslag bij iemand in de schoenen te schuiven, dat gaat ook dat is veel te niet verder. Ver. Oké, okay, ja. we gaan naar een volgende stelling. De kans dat ik gehackt word door de overheid wordt groter door deze wet. Nu maar. Nou, niet, niet per se heel veel groter. Kijk, wat wel aan deze wet komt, is dat het mogelijk wordt om via derden te hacken. Dan moet je je eigenlijk voorstellen dat um, uh, de geheime diensten die willen iemand een, een, een target hacken, een doelwit hacken. Ja. Daar komen ze dan niet naar binnen. Maar kunnen ze wel bijvoorbeeld via de vriend of een, fa of een familielid van zijn? Stel, stel je voor, Jan Willewits is een broer van mij. Precies. Dus ze willen mij ja. hacken, maar dat lukt niet. En dan hacken ze eerst hem. En dan proberen ze daarna door te stappen. Nou, dat kan eigenlijk gaan gebeuren. Maar dat is nog steeds best wel gericht. Hè? Dus het is echt niet zo alsof nu zometeen morgen 17 miljoen Nederlanders gecheckt kunnen worden door de IVD... Dat is niet zo. Nee. Kijk, en het. Mevrouw Schipper. Ja, kijk, het gaat natuurlijk ook alleen om, om die dreigingen die de nationale veiligheid aangaan. En er wordt wel eens uh, een beeld geschetst dat straks allemaal geheime dienstmannetjes onze WhatsAppjes gaan bekijken uh, en onze foto's gaan bekijken. Dat is natuurlijk niet aan de orde. Het gaat echt om die dreigingen die de nationale veiligheid kunnen schaden. Maar wie schetst dat beeld volgens u? Want volgens mij zijn de ja. mensen die ervoor zijn dat er een nee komt morgen... die zijn eigenlijk uh, vrij genuanceerd. De meeste mensen die tegen de wet zijn, die zeggen... we vinden een groot deel prima. We vinden het goed dat toezicht verbeterd wordt. We vinden ook een aantal uitbreidingen. Uh, zeg maar De mogelijkheid om juist ook via internet uh, meer af te tappen... vinden we ook goed. Maar er zitten een aantal echt gaten in de wet en er zijn een aantal zaken onvoldoende gewaarborgd. Bijvoorbeeld dat uh, informatie zo gericht mogelijk moet worden uh, afgeluisterd. Dat staat niet in de wet, dat staat via moties in het parlement. En dan zeggen dus heel veel van de tegenstanders van de wet... ja, laten we dit nu gewoon wettelijk regelen. Dus ik vind dat de voorstanders wel heel snel een karikatuur van de tegenstanders maken. Terwijl ik het idee heb dat de tegenstanders juist heel... Zuiver proberen te zeggen, er moeten gewoon een aantal zaken worden verbeterd. Nou, ja, meneer Takkenberg, u bent voorstander. Ja. Nou, kijk, dus het gaat over u, wat we nou, ja, Buitenweg nu zegt. Onder andere, ja. Euh, nou, ik denk zeker dat de tegenstanders redelijk really genuanceerd zijn. Dat is ook wel heel fijn, want ik denk dat we allemaal die wet wel willen. Kijk, euh, ik denk dat je het ook kunt draaien. Hè. Over twee jaar hebben we nu afgesproken dat deze wet wordt geëvalueerd. En veel van de punten die worden aangedragen... is ook een klein beetje euh, ja, speculeren of gokken... wat er zou kunnen gebeuren in een worst-case scenario. Uh, dat is niet de realiteit zoals ik hem zelf ken en zelf heb ervaren... vanuit het verleden hoe dat maar werkt. Maar het is misschien wel goed om, om daar bij het maken van de wet rekening mee te houden. Hoe die werkt bij het worst-case scenario... Dat, uh, dat zou je zeker ook moeten doen. En tegelijkertijd moet je uiteindelijk gewoon keuzes maken in bevoegdheden die je geeft. Uh, en dat je ervan uitgaat dat zeg maar, het mechanisme waarin die bevoegdheden worden ingezet ook gewoon zijn werk doet. En dat doet zijn werk. Hè? Ik heb het van binnenuit gezien, ik heb er gewerkt. En dat bijna werkt IVD. gewoon goed. Ja, bij de ja. IVD En dat werkt gewoon goed. En dat werkt ook uitermate zorgvuldig, want zo'n dienst is daar niet op uit dat daar ook gewoon iets misgaat. Dat doet dan goed. Ja, wat daar goed werkt, is dat er um, heel goed aan de voorkant wordt nagedacht over wanneer je nou die bevoegdheden inzet. Er wordt gekeken naar proportionaliteit, er wordt gekeken naar Subsidiariteit. Um, de, je weet dat achteraf de bevoegdheden ook nog een keer getoetst kunnen worden door een commissie, dat die ook rapporten daarover maakt, daarover publiceert. En je snapt als geen ander, juist ook omdat er bijvoorbeeld geen rechtelijke toetsing achteraf is, dat je automatisch zorgvuldig met dit soort bevoegdheden om moet gaan en alleen maar inzet, daar waar het gewoon direct nodig is om de Nationale Veiligheid te kunnen. Ja, maar net is, maar wilde graag reageren. Ja, dus ik, ik, ik, wilde, ik wilde er iets over zeggen. Kijk, het gaat er voor mij maar niet om of ik de IVD wel of niet vertrouw. Want ik heb hartstikke veel vertrouwen in de mensen die bij de IVD werken het mij om gaat is, welke bevoegdheden geven we nou eigenlijk aan die dienst? En welk instrument willen we dat zij krijgen? En vinden we dat in balans met de vrijheden die we daarvoor opgeven? Ja. En hoe zorgen we ervoor dat uh, eventuele foutjes, want ook de geheime dienst of ook de IVD... maakt natuurlijk per ongeluk wel eens ja, een keer iets, een foutje exact. Ja. Uh, hoe gaan we dat dan corrigeren? Nou, en als ik dat dan allemaal bij elkaar bezie... dan denk ik, dat kan nog wel een stukje beter. Maar wat is uw voornaamste bezwaar tegen de wedstrijd die nu ligt? Wat, als u één ding mocht veranderen, wat zou u veranderen? Die, uh, ja, dat, uh, nou, wat er in de volksmond het sleepnet wordt genoemd. Ja, het is de onbezoek... keer dat het valt in dit gesprek ja. nu. Ja. ja, iemand moest het een keer doen, hè? Ja, we uh, er erop wachten. Ja. Uh, nee, nee, dus de... Of, in de wet noemen we dat de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. En ja. dat is eigenlijk dus het, het, het massale en op grote schaal binnenhalen van communicatie. Dat is als je bij zo'n knooppunt van internetdata echt er naartoe gaat fysiek... Ja. en daar gewoon alle informatie op haalt. Exact. Ja. exact. Daarvan ja. zegt u dat is net te gevaarlijk, want dan haal je informatie op... waar je eigenlijk voor een deel niks mee te maken hebt. Ja, precies. Kijk, en... Ja, nou kijk, de wet heeft natuurlijk daar ook al een aantal waarborgen in. Omdat er zeg maar, drie fases zijn waarin je uiteindelijk zeg maar, vanuit het plaatsen van zo'n grote tap... uiteindelijk zeg maar, naar inhoud kunt gaan kijken. Nou ja. En iedere keer weer moet je vooraf toestemming gaan vragen via een commissie. Uh, die moet daarna gaan kijken. En als die zeg maar, uiteindelijk zeggen dat het oké okay is, dan mag het middel worden ingezet. En zo ga je iedere keer stapsgewijs een ja. vervolgstap Maar Wat zou er dan kunnen gebeuren? Ja, kijk, je moet eigenlijk eerst even kijken naar... Wat mij betreft, kijken ik naar het iets bredere plaatje, en dat is het feit dat we die bevoegdheid uh, gaan invoeren. Mm -hmm. He, want als die er allemaal is, dan gaat het natuurlijk worden getoetst of alles volgens de regels ja. verloopt. Maar die ja. regels beslissen we nou zelf. Ja. Als wij nou beslissen, die interceptie mag niet, dan hebben we later die, die strappen en die, en, die, die, die, en die zorgvuldigheid ook niet nodig. Nee. Maar wat zou er kunnen gebeuren, Van u zegt, nou dat zou ik echt heel vervelend vinden. Nou ja, als die gegevens ongezien naar het buitenland gaan, ja. uh, er is ook een risico, en dat zie je ook. Hè, hoe meer gegevens je verzamelt, uh, hoe groter. Hè. Stel je voor dat, uh, laten we alsjeblieft hopen dat het niet gebeurt, maar stel je voor dat EVD een keer wordt gehackt. En iemand kan bij die gegevens. Nou, dat is zo verschrikkelijk. Ja, en, want welke en, gegevens hebben we het dan over? En hebben we het over uw en mijn appverkeer? Bijvoorbeeld, en ook natuurlijk heel veel andere uh, staatsgeheimen informatie. Is niet per se uh, verschrikkelijk? Nee, maar, nou, je kan wel... Het, het gaat inderdaad om metadata. Met, met wie je belt, met wie je appt, welke websites je bezoekt, waar je je bevindt. Ja. Uh, en dat kan allemaal worden binnengehaald. Maar de combinatie daarvan, dat geeft wel een heel goed profiel. Ik weet, uh, uh, ja. die heeft dat zelf uh, uh, een week uh, als experiment ondergaan. En ik geloof dat het in de correspondent uitgebreid beschreven is. Ja. De, u heeft al uw data ter beschikking gesteld voor een ja, week? Ja, ik heb dus een week lang al mijn metadata. Dus niet de inhoud, maar alleen maar uh, met wie ik gebeld met wie, heb... met wie ik geappt heb. En wanneer en uh, op welke tijdstip en zo. Ja, ja. En waar je en, heen gesurft hebt op exact, internet. Exact, ja. en dat is dus uh, allemaal verzameld. Het is door een oud-MIVD-er, dat bekeken... en door een psycholoog en ook door de journalist zelf... En die kennen mij veel beter dan ik mezelf kende. En dat is eigenlijk wat ze met zo'n zo tap straks kunnen doen? Nou, sterker dat dat nog, die hele metadata-analyse... is een van de grote redenen waarom we die wet gaan invoeren. Want wat de, wat de IVD wil, uh, voor een deel... Nee, maar wacht, ik, maar, ik maak ja, even nee, zin maken, ja. Kijk, Wat voor de IVD gewoon voor, voor een deel wil... is uh, op zoek gaan naar patroonherkenning. En dat is precies wat... wat wat dit is. Precies, want dan kunnen ze zien dat Jan-Willem Jan Wits en ik... elke dag drie keer met elkaar appen... en dan zullen ze denken, nou, die hebben wel iets met elkaar. Ja, als inderdaad een van jullie twee misschien al iets op zijn kerststok heeft... dan ja. breng je daardoor het hele netwerk in kaart. Maar ja. daar heb je wel die metadata dan voor nodig. Maar ja. tegelijkertijd is dat ook een hele grote inbreuk. Op, je, op, op de privacy-minute ja. ook al meer? Nou, ik kijk, uh, op een werk. En misschien op je journalistieke bronbescherming. Ja, dat is ja, wel al al al een handig. hele goede. Ja. Nou, ik... Volgens mij zitten er een aantal extra waarborgen in de wet uh, in, uh, in dat perspectief. Maar eventjes om uh, op het punt in te gaan van de metadata. De metadata wordt niet verzameld ten aanzien van één target. Uh, waar we het hier over hebben is metadata... die iets kan zeggen over aanvallen die plaatsvinden. En kijk, wat ook wel jammer is, is dat die uh, discussie over deze wet... Uh, over het algemeen allemaal op het gebied van terreur gaat. Maar ik zou heel graag ook wel eens uh, willen praten over economische spionage. Ja, uh, en ik denk dat het deze wet, als je kijkt naar metadata... indicatoren van digitale aanvallen van statelijke actoren... China, Rusland... Iran, landen waar we echt veel van te vrezen hebben... Ja. Um, die al ons intellectueel property willen stelen en onze bedrijfsgeheimen... dat je op knooppunten naar dat soort indicatoren en metadata kunt zoeken... Goed, dat is in essentie volgens mij waar het ongelooflijk veel toegevoegde ja. waarde heeft... en okay. waar het kan helpen onze samenleving te beschermen. Er is een vraag van Ton op Twitter. Een beetje terrorist weet hoe te communiceren op het internet... en maakt gebruik van encryptie en codes. Wat heeft deze wet dan voor zin? Nou, dat is ook een goede vraag. En je ik denk ook, ook dat deze wet ook maar vrij beperkt zin heeft... in relatie tot terreur. Omdat ik denk dat er veel effectievere middelen zijn... zeker op het moment dat je al targets in beeld hebt als dienst... om te zorgen dat je die gewoon goed blijft monitoren en blijft volgen. Ja. En dat het veel meer een soort van laatste redmiddel zou kunnen zijn. En dat deze wet veel meer toegevoegde waarde heeft... om naar grote vormen van digitale spionage te kijken. Ja. Ik ben er wel mee een, buiten terug. Nou, ik ben het ermee eens dat, uh, dat juist bedrijfsspionage... een heel groot uh, ding wordt. Dat is ook een van de zaken waar ik me juist weer zorgen over maak... als het gaat over het overdragen van gegevens aan buitenlandse diensten, Want ik ik denk dat die daar allemaal vrolijk een heel stuk verder zullen gaan grasduinen in die diensten dan wij willen. Die zijn minder netjes maar dan onze ook. Het gaat overheid. er ook over dat je juist inderdaad die tappen die je plaatst op, op die knooppunten. Nou, wat eerder gezegd wordt, dat kan ook gehackt worden. Ja, dat is dus juist ook het is ook weer een kwetsbaarheid die je inbouwt. Dus ik vraag me af of dat nou zo verstandig is. Oké, okay. um, even nog naar Lotte. Lotte, ik heb nog een stelling: dit ja. onderwerp is te moeilijk voor een referendum. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Uh, daarom ben ik ook blij dat dit het allerlaatste raadgevend referendum is... dat de we voorlopig nog zullen zeggen. hebben. Tenminste, dat hoop ik dan maar. De Eerste Kamer moet uh, het raadgevend referendum nog afschaffen... zegt Katelijne buitenweg hier terecht. Ja, dus ik hoop dat dit de laatste gaat worden. Ja. Uh, nee, maar als ik ook in mijn eigen omgeving kijk... naar mijn vrienden en vriendinnen... die hebben eigenlijk geen idee waar ze morgen over gaan stemmen. Het is de kwestie van 20 minuten naar dit is de dag luisteren. je bent een helend. <lacht> misschien, misschien. Nee, maar dit is natuurlijk een hele complexe zaak. En morgen gaan er dus, nou ja, toch niet... Uh, Um, goed geïnformeerde burgers hierover stemmen, nou, nee, dat bedoel ik helemaal niet. Dat bedoel ik helemaal niet voor beetje. Nee, maar dan kijk ik ook naar mezelf. U bent ook niet goed geïnformeerd. Ik kijk ook naar mezelf. Ik heb er ook natuurlijk geen. Hè, misschien ik zelf, maar ook zeker mijn vrienden en vriendinnen, hebben geen tijd om hier in zo'n complex onderwerp zich voldoende nee, in te zetten. we hebben geluisterd naar meneer Siesma en naar meneer Takkenberg. We, snap ik. Maar morgen gaan we over een heel complex thema Gaan we een ja of een nee uh, stemmen. En het is natuurlijk veel complexer dan dat. Dus ik geloof echt in die parlementaire democratie, we hebben onze vertegenwoordigers gekozen. Nou, die hebben ook de tijd, die hebben ook de mankracht om hier uh, goed uh, zich in te lezen. Om ook verschillende factoren tegen elkaar af te wegen. Ja, en, en dan die het juiste besluiten te nemen. Ja, meneer maar maar, Sietzma? Nou, nou ja, kijk, ik, heb, ik, ik, ik, ik volg deze wet nu al een jaar of vijf. En ik heb, deze, ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan dat meegemaakt. En ik heb ook veel in de Kamer gezeten, veel geluisterd naar de debatten. En uh, ik kan eerlijk zeggen dat de gesprekken die ik op straat heb gehad... vaak een stuk geïnformeerder waren dan wat ik in de Kamer voorbij heb zien. Kan. Dus uh, ik, ik, ik zou toch niet zo snel willen zeggen... dat de burger nee. in het algemeen ongeïnformeerd dat is. Geen, dat is geen compliment voor mevrouw Buitenweg. Nou, toen zat ik er gelukkig Auto's nog niet, maar ik durf ook geen garanties uh, te geven. Vindt u het wel, een goed onderwerp van een referendum? Ik vind het supergoed dat er zoveel debat over is. Ik bedoel, er zijn heel veel debatten gevoerd, ik bedoel misschien... Iets minder in de media dan bijvoorbeeld in tijden van het Oekraïne-referendum. Maar in heel veel zaaltjes zijn er echt heel veel mensen... genuanceerd met elkaar in debat gegaan. Voor het eerst is er een heel grote discussie over privacy. En dan gaat het niet alleen over die van de AIVD... maar ook over Facebook, over Google. Ja. Dat begint veel nu... Uh, ja, veel meer te lezen. Dat is op zichzelf al winst, Ik u. vind dat hartstikke goed. Ja. Ja, ja, dat mensen gaan door. toch veel meer nadenken over de gevolgen ja. daarvan. Nou, ik ben het wel eens dat het debat, zeg maar, denk ik, heel veel bijdraagt. En daar zou ik veel mee kunnen doen. Ik denk dat het referendum als middel. en dan zeker een ja of een nee, eigenlijk niet heel erg goed werkt. De vraag is ook even, als er een ja of een nee komt. Uh, wat daar dan de consequenties van zijn. Want uiteindelijk is er een raad ja, ze gaan er niks mee doen, dat hebben ze al nou, gezegd. Ja, eerst en tweede kamer hebben een ruime meerderheid deze wet aangenomen. Ja. Dus ik, ik acht de kans niet zo heel groot. dat er nog vrij fundamentele dingen gaan veranderen. No, maar we hebben er wel even goed over no. nagedacht, met Saldi en Willem. Nou. Nou ja, ik denk, de techniek, dat is nou deze 20 minuten wel helder, het is heel erg ingewikkeld. Valt best mee, het maar is best ik denk goed te dat iedereen, iedereen kan een afweging maken tussen de kernwaarden die hier aan de orde zijn. Je hebt aan de ene kant vrijheid, aan de andere kant heb je veiligheid en je hebt ook nog de privacy. En ik denk dat iedereen een persoonlijke schuif heeft in de mate waarin die vrijheid en privacy wil inleveren ten behoeve van vrijheid. Ja, en jij zegt ik tegen. Ten van veiligheid. Ja. Nou, kijk. Ik hecht meer aan de privacy. De veiligste regimes, dat zijn dictatoriale regimes, waar de helft van de inwoners <laughs> ja. tot bij de, bij de uh, spion is. Dat, dat zijn hele veilige regimes. Wil Daar willen welgen. we niet naartoe. Nee. Maar ik denk dat ik inderdaad meer waarde hecht aan behoud van vrijheid... en behoud van privacy dan aan de veiligheid. En er is één belangrijk aspect dat hier ook kwam. Ik heb praat nog als eens een keertje met experts op van cyber, uh, cybersecurity. Overheid, politie, OM, veiligheidsdiensten... die hebben heel weinig verstand van cybersecurity. Daar hebben ze experts voor nodig. En dat maakt juist inderdaad de hek... De, de, de kwetsbaarheid voor heks van overheidsinstanties is heel groot. Okay. En daar wil ik mijn gegevens niet aan toevertrouwen. Helder, dankjewel. Dit is de dag waarop de politieke partij Vrij Bevenwijk reden heeft om te feesten. Niet alleen omdat ze goed staan in de peilingen. Oh nee, niet omdat ze goed staan in de peilingen. Ik weet helemaal niet hoe ze staan in de peilingen. Omdat ze een prijs hebben gewonnen. Hun slogan: Zo vrij als een aardbei, is uitgeroepen tot de slechtste slogan van deze gemeenteraadscampagne. De aardbeilink Link stopt niet bij een slogan. Zo blijkt uit dit verkiezingsfilmpje van de Bevenwijkse lijsttrekker. Wij willen ons in gaan zetten. Voor de, de belangen van de Beverwijkse inwoners. Arie de aardbei is onze mascotte. En de aardbei is natuurlijk ook het symbool van Beverwijk. Arie die is er op reis geweest op Beverwijk en zal het de komende weken ook blijven doen. Dit was de dag waarop de oorlog tussen leraren en schoolbestuur... van de basisscholen van de stichting Het Nut ten einde is gekomen. Vrijwel alle leraren melden zich gisteren ziek... nadat het een rel van meer dan een jaar tot ontploffing kwam. De ziekmelding had het gewenste effect. De Raad van Bestuur en de Medezeggenschapsraad stapten op... tot opluchting van deze docenten. Constant toch wel het idee dat er iemand in je nek hijgt. Het voelde gewoon niet relaxed, zeg maar. En nou valt er gewoon heel veel spanning van ons af. Dit was de dag waarop Lee Towers een nieuw hoogtepunt in zijn carrière heeft mogen vieren. Twee woontorens in zijn geliefde Rotterdam zijn naar de nog immer populaire Volksammeren vernoemd. En het gaat de zingende kraanmachinist niet in de koude kleren zitten. Ik ben een meer dan bevoorrecht mens. Ik heb uh, alle onderscheidingen van, uh, van de gemeente Rotterdam hebben gekregen. Maar dit vind ik weer, wel weer een, uh, een kerst op de taart, zal ik maar zeggen. En de vraag is of dat voedselverspilling is. Want daar gaan we over praten met onze commentator Jan-Willem Wits. Je was net nog, nog niet toen jou, je stelling mocht lanceren... dus dat mag je alsnog doen. Ja, mijn stelling is dat All You Can Eat restaurants verboden moeten worden. <laughs> dat is het restaurant waar je gewoon 20 euro betaalt... en zoveel mag eten als je wil, hè? Precies, tussen 20 en 30 euro. Ik heb het nog even nagekeken, onbeperkt eten en drinken. En ik vind dat, dat het symbool, het Nederlandse symbool, de icoon van de voedselverspilling... en de, en de eindeloze consumptiedrift uh, in ons land... waarbij je inderdaad je eindeloos vol eet... en dan vervolgens uh, wat er over is uh, de prullenbak in gaat. Ja. Aanleiding is minister Schouten, die heeft bekendgemaakt... 7 miljoen euro uit te trekken in de komende vier jaar... geloof ik, om voedselverspilling tegen te gaan. Ja. Uh, wat is je probleem daarmee? Nou, Mijn probleem is, uh, er wordt al door eerdere ministers al veel eerder aandacht gevraagd voor voedselverspilling. Gerda is daarmee begonnen in 2009. Die zei toen, we willen in als kabinet in 2015 20% minder voedselverspilling hebben. Dat is bij lange na niet gehaald. Het voedselcentrum heeft aangetoond dat dat gewoon op hetzelfde niveau is gebleven als 2009. Oké, okay, is niet gelukt. Nu heeft de minister gezegd van, we willen dat in halveren in 2030. En daar hebben we maar liefst 7 miljoen euro voor uitgetrokken. En dan gaan we een taskforce maken, gaan we, een we gaan monitoren, force. we gaan voorlichten, we gaan innoveren en onderzoeken. En ook naar voorlichten. Ja. Want we moeten natuurlijk ook het publiek bereiken. Nou, ik weet van overheidsvoorlichten, voor een beetje publiekscampagne heb je zo'n 2 miljoen euro per jaar nodig. Dus alleen al voor publiekscampagnes heb je de op. komende vier jaar, is het al op. En dan moet je ook nog monitoren, innoveren, onderzoeken, etc. Dat is dus kansloos. Er kunnen natuurlijk best wel heel veel leuke initiatieven komen. Uh, die zijn er ook al. Er zijn ook restaurants die bijvoorbeeld restvoedsel gebruiken. Uh, maar er Daarmee redden we het niet. We redden het niet met een campagne, we redden het niet met 7 miljoen. We redden het alleen als we het hebben over het echte probleem. Het echte probleem is niet het feit dat we voedsel weggooien... maar dat we voedsel een verkeerde prijs geven. Het is, te goedkoop, is veel te goedkoop. En het is zo goedkoop omdat we allerlei kosten weglaten. De kosten van duurzaamheid. Maar ook de kosten van de hongersnood. Al die kosten zou je eigenlijk in die prijs moeten stoppen, zodat mensen zich veel meer bewust worden van de waarde van voedsel. Ja, dan wordt het veel duurder en dan kunnen heel veel mensen niet meer genoeg eten. Nou, dan wordt het, nou dat weet ik niet. Dat wordt duurder, maar het krijgt daarmee ook de waarde die het daadwerkelijk heeft. En dus zullen we zuiniger worden, zeg jij? Dus, en dus gaan we niet meer voor 20 euro ons volstoppen in all-you-can-eat restaurants. We moeten beginnen met kinderen. Geef daar gewoon voeding een plek op, het, op school. Hoe moeten de scholen bewust... het weer oplossen? Die moeten nee, nee, alles al nee, nee, oplossen, nee. Jan Willem? Nee, kinderen moeten eten. Waarom maak je dat, van het eten dan niet gewoon een schoolvak? In plaats van dat ze hun boterhammings uit een plastic zakje halen. Laat ze met elkaar die lunch verzorgen. Okay. Maar ook voor volwassenen. Laten we nadenken over de prijs. Want we zien nu zoveel problemen op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van solidariteit. En die vallen uiteindelijk altijd terug te leiden tot de verkeerde prijs. Okay. Voedsel is even aan de te gasten hier vragen. vragen: verspeelt u veel voedsel, meneer Sisma? Nee. Helemaal niet. Oké, nou, nou heeft u geen mevrouw Buitenweg, verspeelt u veel? Uh, ik probeer het steeds minder te doen. En ik heb ook een dochter die, uh, die werkt in zo'n restaurant met, uh, met restjes eten. Maar dus, uh, oh, dat brengt ze al mee? Die heeft, daar werkt ze in de bediening. En uh, ze heeft mij uh, enorm uh, uh, zeg maar op, met de neus op de feiten gedrukt. Uh, okay. Dus ik uh, hebben ook gedraag twee mij zo goed, zo goed mogelijk. We hebben ook twee pubers thuis. die is heel goed voor de restjes zorgen. Dus wat in ons yeah. eigen huis gaat het wel goed. je het ook weer goed bij u? Ja, ik heb twee kinderen. van uh, Eentje van drie en eentje van twee. En dat maakt je effectief gaat koken. En dat je het, uh, twee maaltijden kunt doen met één keer koken. Oh, dat scheelt enorm. Ja. Ja. En, en jij heb hebt twee pubers lopen zeg je en dat ja, ook. Alles ernaar. gaat op, alles gaat op. Altijd. Ja, maar we gooien nog zitten Nou ja, dus de, nummer één en dat is bij ons thuis ook. Dat is brood. Uh, daar weet ik ook echt niet hoe je dat moet oplossen. Kijk, voor heel veel dingen kan ik. Dat doe ik in de vriezer nou. en dat haal ik dan uh, zeg maar ochtends eruit. Ik dus vind het een gouden tip. Uh, nu al een tip die meer waard is dus dan de 7 miljoen <laughs> ja, van de minister. <laughs> Goed, dank jullie wel allemaal. Ik zeg hartelijk dank tegen Katelijne Buitenweg, tegen Pim Takkenberg, tegen Ton Sietsma, Lotte Schipper en Jan Willem Wits. Zometeen bureau buitenland met Chris Keijne te gast de China deskundige van Pinksteren over het Nationale Volkscongres... dat vandaag is gesloten. Straks om half negen zijn wij er weer... met langs de Leiden omstreken... met daarin boswachter Hanna Smitten die ons met haar nieuwe boek Gaan naar buiten probeert te krijgen. Ga morgen vooral stemmen, voor of tegen, maakt mij niet uit. Ga ook op een partij stemmen, maar doe het... want er zijn heel veel landen waar het niet kan of gedwongen kan. En hier kan het wel, dus ik zou zeggen, ga. Fijne avond, dag. NPO Radio 1.